Bij protesten in Iran naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Massa Amini... zijn tot nu toe zeker 35 mensen omgekomen. Dat meldt de Iraanse staatstelevisie. Onder de doden zijn zowel demonstranten als leden van de veiligheidsdiensten. Volgens mensenrechtenorganisaties ligt het werkelijke aantal doden hoger. Amini overleed nadat ze was opgepakt door de religieuze politie... omdat ze haar haar niet goed zou hebben bedekt. Ze werd volgens ooggetuigen na haar arrestatie mishandeld. Ze overleed nadat ze drie in coma had gelegen. De politie zegt dat ze overleed aan een hartaanval. Haar dood leidde tot veel protest in Iran.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 Naar nu duidelijk is geworden... zijn er ernstige dreigementen geuit... tegen de Belgische minister van Justitie van Kwikborne. Kwikkenborne, pardon. In Den Haag zijn in verband daarmee afgelopen nacht... drie Nederlanders opgepakt. Volgens de krant Het Laatste Nieuws... zijn die opgespoord via een auto met een Nederlands kenteken... die bij het huis van de minister werd gevonden. Daarin zouden Kalashnikovs hebben gelegen. De mannen van 20, 29 en 48 jaar zitten nu vast. België heeft verzocht om hen uit te leveren. De veiligheidsmaatregelen rond de minister... zijn Verhoogd. En het weer tot slot in het noordwesten is het droog. Er is zelfs af en toe wat zon. In de rest van het land bewolkt met van tijd tot tijd regen. Het wordt 14 tot 16 graden. Morgen zon en stapelwolken en hooguit een lokale bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Um, dan hebben we nog de evenementenagenda met uh, natuurlijk even wat over de Shanty-koren. en uh, iets wat is afgelost en over Marie Andriesen. Dat is een uh, deze meneer Dat was een beeld kun een kunstenaar. Uh, hoe noem je dat? Beeldhouwer. <laughs> Ik hoor daar even niet ja, ja, ja. Beeldhouwer. Hele beroemde, heel heel erg beroemd en. Um,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 En deze single hebben we heel vaak gedraaid op de Sofots Radio. En niet zomaar natuurlijk, want het is gewoon lekkere muziek. joh. The Ed Sheeran en Shape of You. We gaan naar Duitsersveld en dat betekent eh, dat eh, de competitie eh, weer eh, begonnen is. En aan de telefoon hebben we Jan van der Leden. Goedemiddag Jan. Goedemiddag Rob. Zo, jazeker. Hoe is het met jou de hele tijd geleden alweer hè? Ja, hè? jeetje, jeetje, jeetje. Ik denk uh, wanneer gaan ze nou beginnen en maar weer bekeren en maar weer uh, van alles en nog wat. Maar ja, eindelijk uh, zijn we er, we er weer. De middag natuurlijk. Sorry, wat Weken zei je? Bekerwedstrijden allemaal laat in de middag? Ja, Dat klopt. Ja, na vijf uur uh, bijvoorbeeld. Ja. Maar gelukkig uh, we zijn er weer, uh, Jan. Ja.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 Maar die, die is er lekker teruggekomen. Oké, okay, nou een de de hele goede, goede dus hè, Erbij weer. Ja. We hebben uh, die, die, die Mohamed Mo, zo wordt hij door iedereen gegeven. Die speelt links-dik. Dat was echt wel een plek die we, uh, waar we problemen hadden vorig jaar. Dus, het is een lekkere linksboot. Dus, uh, voor, voor hem speelt uh, Sofian Aberkan. Dat is ook een goede linksboot. Uh, Dani is licht geblesseerd.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 Oeh. Jezus, Duits. Het was een goede avond van Raymond Laagberg. Op een paas van, uh, van Jeffrey, die paast hem op. Uh, op Muidse op Berg. En die schiet, en die bal die wordt net van de lijn gehaald. Nou, dat is, uh, dat is jammer. <laughs> ja. Nou ja, Jan, uh, jij gaat, de gaat de paarders, het... Ik ga dat we elkaar in de lijn hebben, dat is gewoon. Uh, ja, nee, daarom. Dus. Uh, daar, uh, daar moeten we dit jaar ook weer gewoon een. Uh,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 When you get off Don't you worry about it, sir. En misschien ken je deze single ook wel in de uitvoering van uh, incognito, maar dit was voor snel hè daarvan.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 Vorig jaar was er nog een recordopbrengst van 10,7 miljoen uh, euro's. Gulden moet je mee horen. Uh, en we hopen dit uh, jaar natuurlijk weer een nieuw record. Ja, de kracht van de grote clubacties. Het enthousiasme waarmee kinderen voor hun club langs de deuren gaan...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 Wordt dat automatisch van je rekening afgeschreven, Ben? Ja, nou, dat gaat altijd uh, heel makkelijk. Heel makkelijk, ja. Nou, je klikt even, je ja. drukt op versturen en ja. het is gebeurd. Je rekening is leeg. Zo is dat. Ja. Uh, nou ja, mooie actie weer uh, dit jaar. Ja, in, uh, ja, zeker, zeker, zeker. Nou. De vier uh, verenigingen doen mee. OSS, Hockeyclub, SV Zandvoort en de Dance Academy. Dit jaar in Zandvoort. Dus geef al je geld aan uh, deze goede verenigingen hier in Zandvoort. O, Oh, is het Dirty Cash? Dat dirty maakt case. helemaal niks ja, uit. Heerlijk. Ja, heerlijk. Ja, ja, ja. Lekker. Daar gaat deze plaat over, namelijk. Ja. Maakt, niet, maakt niet uit. Alles is welkom bij de grote clubactie. En steun deze vier verenigingen hier in Stalvoort. Hier is uh, The Adventure of Stevie P en Dirty Cash.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 Dat is uh, oud-noord. Een bakkie uh, voor mijn buren. Dat begint om negen uur. Zo. Morgenochtend. Dat is, dat is lekker. Op en van wakker worden op de zondagmorgen <laughs> met een lekker bakkie daar. Ja, dat bij, uh, moet wel een strafbakkie zijn. Bij de dus. buren. Het is altijd een groot feest hoor daar ja, trouwens. Oké. Okay, uh, ja, okay. Ze hebben ook altijd uh, die uh, burendag. Uh, die uh, die markten uh, die ze daar hebben.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 De man voor het vuurpeloton in Haarlem op de Dreef. En uh, compleet uh, dichtbij marie dat Geeft een overzicht van zijn leven, zijn werk, zijn vrienden. En een meer een persoonlijke kennismaking met de meest gevraagde kunstenaar.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 En dat was de nieuwe single Star Walking. Vanmiddag volgen wij de voetbalwedstrijd SV Zandvoort tegen EVC. Het begin van de nieuwe competitie van dit jaar vandaag dus op Duintjesveld, Benno. En, ja, ja. Ik kreeg net een goed bericht van Jan oh. van der Leeden die voor ons verslag doet. Het staat 1 tegen 0. SV Zandvoort heeft zojuist een doelpunt gescoord. Geweldig. Daarover hoor je straks uiteraard nog veel meer van Jan van der Leeden zelf. Want zo nou, zo meteen gaan we weer bellen. En dan hoor je ook wie het doelpunt gescoord heeft en hoe het tot stand is gekomen. Maar we staan voor in ieder geval met 1 tegen 0.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 25 minuten heel goed voetbal van ons. Vol op aanvallen over links, over die Mohammed, de Sofian, uh, Koen Giels uh, die uh, constant goed bezig is. Raymond ja. Lagenberg die helemaal op verzurking werkt. Het is gewoon echt een heel leuke te zien op dit moment. Hé, hey, mooie wedstrijd dus uh, op veld En dat betekent ook dat het uh, leuk is om uh, even een kijkje te komen nemen. En uh, zijn, er, zijn er veel mensen die langs de lijst staan. Nee, nee? een kleine 150. Nou ja, dat is toch, uh, toch redelijk. Ja, wat, ik had er net met Ruud over. In onze tijd was het er wel meer hoor. Oké. Okay. Er wel meer mensen, ja. Dus een uh, oproep aan de luisteraars uh, en kijkers. <laughs> Gewoon even naar het Duitsersveld komen en uh, de mannen aanmoedigen. Daar, uh, het is heel gezellig hier. Kijk, kijk. Wat, wat, wat ja, in, in de kantine ook, uh, toch? Uiteraard. Jazeker. Nou, helemaal goed. Uh, Jan, we zitten volgens nou. mij zo uh, tegen, tegen de rust aan, klopt dat? Het is de 45 ste minuut op de, op de klok. Dus wat dat betreft uh, is het bijna tijd. Mooi, Heel mooi. Een hele goede eerste helft dus. En dan, uh, ja, ja. dan, uh, dan merk je toch uh, dat het uh, meteen loopt hè, in, uh, in zo'n team. Trainen ze daar nou veel voor, om dat uh, voor elkaar te krijgen? Nou ja, ze trainen twee keer, twee keer in de week.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 En nu sta je gewoon, uh, verlies bijna alles. Ja, die vorige beker van vorige week, dat uh, was ook uh, geen uh, succes, toch? Nee, absoluut. Niet. Nee. Dat was gewoon 5-1 of zo. Ja. Daar zullen we niet meer over praten. Ne? Zo is het. Daar ja. houden we over op. Zometeen uh, de tweede helft. Uh, uiteraard komen we dan weer bij je terug uh, voor het uh, vervolg uh, van de wedstrijd, hè, Jan. Oké, okay, ik hoor het straks. Helemaal leuk. Ja, we hadden het net trouwens over de grote clubactie. Daar doen jullie ook aan mee, hè?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 uh, de boodschappen ik bij de FOM, man. kan je ons ook Ja, ik zag het uh, bord staan en uh, ik uh, zal me de volgende keer uh, aanmelden daarvoor. Ja, ik doe het ook hoor. Dus, uh, Oké, okay. ja, dan... nou, helemaal goed. Wie is trouwens uh, de nieuwe voorzitter dan? Uh, wat, uh, dus, dat wist ik even niet. Die is nog niet bekend. Oh. Je moet nog uh, leiden Oké, okay, dus jij bent een uh, zwevende voorzitter op dit moment nog een ja, beetje? Ja. Of, uh... dus even, even een stapje terug hoor. Dus, uh... Oké, okay. nou heel verstandig.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 ik hoorde net uh, yes, zo uh, even half drie ik het uh, weerbericht van uh, Benno Veugen. Ja ja, ja ja nou dan is de zomer echt over vanaf ja, aankomende maandag want uh, de gaat uh, zult ik even zo gewoon noemen kleurers weer kleurers weer ja meneertje ja ja zeker wel nou we hebben nog even een berichtje. en uh, Waar wil je het nog even over hebben? Zelfs voor het einde van het, het uh, tweede uur. Het, het is al genoemd. De egeltelling 2022 en Dat is vandaag. Tot en met morgen. Tuinen worden voor de Egel steeds belangrijker. Als leefgebied. Door de groei van steden en dorpen. Tijdens het egelweekend van dit weekend. Brengen we in kaart. Waar egels leven ook in jouw tuin. Geef het door. In het, uh, dus dit weekend is het.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 Tijdens de, Rondom het weekend. Um, even kijken. Rond het weekend verspreid. Ja. Nou. Eh, wat ja, het wordt steeds vragen, minder, hè? Met de, met de egels. Nou en, ja, waar ik eigenlijk al egels zie, zijn meestal platgereden egels. Oh, uh, nee. Ja, ja dat, is, dat zie je heel veel. Er worden heel veel egels uh, volgens mij uh, doodgereden. Maar zijn er wel egels in Zandvoort? Dat zat ik mij aan het Ja, te Ik heb geen egel uh, gezien. Forsen wel. Ja, eikels He uh, zie ik ook wel. Maar ja, uh, egels. En nee. Herten, maar uh, egels. Nee, nee, nee, nee. Ik, ik vraag me af of ze in deze in het dorp überhaupt zijn. Nou, nou, ja. Dus ben benieuwd, via tuintelling kan je het doorgeven? Ja, inderdaad. Ik. Via tuintelling en, en de Zoogdierenvereniging. Even googelen en dan kom je er vanzelf wel. De Egel, het, het weekend van de Egel, zullen we zeggen. En ja. ze smakken zo leuk, die beesten ja, he, ja leuk, eten zijn. Ja, leuke beesten. Dus uh, dan hoor je ze gewoon, zit je lekker in de tuin, hoor je <lacht> ja. Tot zometeen. Oost-Berlijn.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 Soms ook in het oosten willen zijn West-Berlijn, de Goer-Vuurstendam Er wandelen mensen langs porno en show. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5